De blauwe zaden. Jack, de blauwe man, een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, die uit een van de zaden gekomen is die Met Melden op zijn land gevonden heeft. Kent de oplossing van het energieprobleem. Door een soort kernreactie met maansteen als katalysator kan hij onbegrensde hoeveelheden energie opwekken. Bij een demonstratie verliest hij echter de controle over het proces. Intussen kent, naar alle waarschijnlijkheid, ook de tegenstander van Metmelden, de Duitse geleerde misdadiger Von Sommeren, het geheim van de energie. Hey, dames.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 Het is mogelijk dat de reactie uit de hand loopt. ja. doe iets, Verzin iets. Ik ben bang dat ik de reactie niet meer kan stoppen, professor. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking. Tom van Beek. Zeg, Stevens. Ja? Hoe zou het met onze professor zijn? Kom je daar nou zo plotseling bij? Ik hoop dat hij zijn hand niet overspeelt. Heer, nou ja, wacht, zomaar opeens een idee. Vel en Frank zullen wel op hem passen. Ja, als ze tenminste nog op tijd gekomen zijn. dat we contact konden krijgen met Fernandes. Dan is het tenminste iets meer. Als we eerst deze operatie maar achter de rug hebben. Ja, wat, wat had je nou eigenlijk voorgesteld om te doen? Contact. Binnendringen, net als de vorige keer. ...en dan in ieder geval eerst die ruimteschepen vernietigen. Ik heb het zelf al gezegd. Als hij de mogelijkheid zou hebben daarmee weg te komen... ...en vanuit de ruimte de aarde te chanteren... Ja, ...dat moeten we in ieder geval voorkomen. Zolang hij hier op aarde opereert, kan hij altijd aangepakt worden. Maar als hij eenmaal in de ruimte is... Dan... ...en dan met dat ruimteschip waar wij de mogelijkheden niet van kennen... Ja, ...maar die zullen ongetwijfeld groot zijn. Precies. Dus die ruimteschepen vernietigen. Ik hoop dat ons water vat op heeft. En wat als ze ons voor die tijd ontdekken... Die kans is niet zo groot... Als we ze tenminste niet recht in de armen lopen. Er is geen communicatiesysteem daar in de blauwe ruïnes, weet je nog wel? Ja. Geen elektronische bewaking, geen radar, geen televisie of afluisterapparatuur, niets. En we moeten een beetje geluk hebben natuurlijk. Als hij wachtposten heeft uitgezegd, Dat had hij de vorige keer toch ook niet gedaan. Trouwens, als hij al weet dat we uit de vervangenis ontsnapt zijn... ...zal hij ons dan zo snel hier verwachten. Je hebt gelijk, ja. Hier, hier is de muur... En hier ergens moet die deur zitten, die automatisch openschuift. Hoe zou ze dat vroeger eigenlijk gedaan hebben? Wat gedaan hebben met dit soort bewaking. Misschien was er toen helemaal geen bewaking nodig, aardig geen vijanden. En ik meen uit de verhalen van Vel begrepen te hebben dat die blauwe mensen elkaar op een afstand konden waarnemen. Konden communiceren, ook gedachten lezen of uh, telepathie, ik weet niet. Hier is de deur, voorzichtig. Ja? Waar gaat die? van sommer uit veiligheid het licht uitgedaan. Nou zullen we op de tast onze weg moeten zoeken. Het zal niet meetvalen met al die trappen en gangen. Hij kan het licht niet uitgedaan hebben. Waarom niet? Hij weet niet eens hoe het werkt. Tenzij. Ja, ja. Tenzij een blauwe man hem dat verteld heeft. Dus hij moet toch een blauwe man hebben. Of gehad hebben. Het licht gaat aan. Zou zo'n blauwe man ons ook kunnen waarnemen? Op een afstand. Inderdaad. Huff. Van Sommeren. We hebben zelfs geen beetje geluk. Zie je hem? Nee. <lacht> Stevens, daar. Het is van Sommeren niet. Het is een blauwe man. Het spijt, me, heren. Het is knap gedaan allemaal. Maar het spel is uit. U zult uw verlies moeten accepteren. Je bent wel erg zelfverzekerd, hè? Hier ongewapend rond te lopen. Wat letten, of verjagen jagen je een kogel door je rotkop. Nou wou ik u toch wijzig hebben, meneer Melden. Ik heb een blauwe man. En die zal mij beschermen. Die schietijzers doen me niet. Schiet, Stevens! Mijn blauwe man zal u bevriezen. verliezen. Vooruit! Ah, Zo. Dank je. <laughs> Zo. Nou kunnen jullie geen vin meer verhoeren. Doet even pijn, net alsof je... Een elektrische schok krijgt, maar verder is het volkomen ongevaarlijk. Je kunt gewoon praten en denken, alleen je spieren <lacht> doen het niet meer. <lacht> <lacht> het is toch altijd weer een kostelijk gezicht? <lacht> Weet u, heren, dat u er uiterst belachelijk uitziet? <lacht> Met je getrokken revolver, meneer Stevens. En u kunt uw vinger niet bewegen om de trekker over te halen. <lacht> Elendeling... Het is nooit leuk om te verliezen. Een wees de sportief en de kent dat u gefaald hebt. Natuurlijk hebt u gefaald. Tegen een ideologie is niet te vechten. Een ideologie? Mijn ideologie. De heerschappij over de wereld. Ik zal de zaken op poten zetten. Ik zal de wereld laten draaien zonder tussenkomst van minderwaardige figuren. Het meesterras. Waar heb ik dat meer gehoord? Inderdaad. Een meesterras. En ik zal aan het hoofd staan. Met naast mij mijn blauwe man... Hij heeft jouw stem. Dat heb ik hem geleerd. Hij spreekt zoals ik. Hij denkt zoals ik. En hij heeft de technische kennis om mijn ambities te realiseren. Je hebt hem alleen dertig jaar te laat gevonden. En dat is maar goed ook. Anders zal ik mijn vond met anderen moeten delen. Nu ben ik alleen heerser. De strijd is gestreden. De overwinning is aan mij. Wat wil je doen? Ik zal de wereld een ultimatum stellen. Ik zal in alle regeringen vragen zich aan mij en mijn beslissingen te onderwerpen. Ik zal ze een bepaalde bedenktijd geven... En is er na die tijd ook maar één regering die nee zegt, dan zal ik een deel van de wereld uit elkaar laten spatten. Macht door chantage. Macht is machtige. En ik ben machtig, oppermachtig. <laughs> ik heb er lang voor gevochten. En het is jammer dat het voorbij is. Maar nu zal ik mijn beloning ontvangen voor mijn werken. Als jij loon naar werken, hoe zou zal je krijgen? dat doen, die chantage? Dat zal ik u vertellen. Alle andere mensen zullen het over een paar dagen weten, maar over een paar dagen zult u er niet meer zijn. Dus zal ik het u nu zeggen. U hebt natuurlijk begrepen dat ik met behulp van mijn goede vriend hier kan beschikken over iedere hoeveelheid energie die ik maar wil. Van NASA hebben we een hoeveelheid maansteen gekregen. Gejat gekregen. Die ons alvast in staat stelt tot het maken van explosieve ladingen waar honderd atoombommen <laughs> zeven klappers bij zijn. Het is een wat labiel proces, moet ik zeggen. Die kleine kernenjachthoortjes zijn erg eenvoudig en erg handig... maar het proces kan snel uit de hand lopen... als je niet precies weet wat je doet. En met die bommen wil je de mensheid bedreigen? En met die explosieven wil ik de mensheid tot inzicht brengen. En jouw blauwe man doet daar aan mee? Die leent zich voor dat spelletje? Ik heb hem geleerd te denken zoals ik denk. Dat is trouwens de enige juiste manier. Mag ik vragen, heb je er maar één? Ja, en dat is meer dan genoeg. <laughs> Jullie hebben tot het laatste moment niet geweten of ik er één had, ja of nee... Jullie wisten niet hoeveel zaad ik uiteindelijk uit Amerika had meegenomen. Jullie zijn op een dwaalspoor gebracht. door Reiter, die jullie de kast heeft laten zien. En waar die schietgelage oud-militair meneer Stevens Vier van mijn blauwe rupsen kapot heeft geschoten. Jullie ja, hadden toch niet gedacht dat ik die onvoorzichtigheid had uitgehaald als ik niet een paar troeven achter de hand had gehad? Dus de haakjes, waar is Reiter nu? Reiter, die is. Als wij niet op een bepaalde tijd terug zijn op onze basis, zal Reiter gedood worden. We hebben hem meegenomen toen we uit de gevangenis zijn ontsnapt. Leuk geprobeerd, hier. Nou jullie doen maar. Ik heb Rijter niet meer nodig. Hij heeft zijn dienst gedaan. Hij hoeft me trouwens toch te veel uit op macht. Wat heb ik je gezegd? En toen zijn jullie weer op het Waalspoor gebracht... omdat je het lichaam van die blauwe man gevonden hebt... die we gisteren hebben begraven. Heb je hem om zeep gebracht? Nee, oh helemaal nee. Dat zou zonder zijn geweest. Hij is uit zichzelf heen gegaan. De levensomstandigheden zijn voor blauwe mannen waarschijnlijk niet zo gunstig hier op aarde. Dan zou ik maar voorzichtig zijn met die laatste. Dank u voor uw goede raad, meneer Melden. Maar laat u dat maar aan mij over. Dat zijn mijn zorgen. We gaan naar een plaats waar hij beter overlevenskansen heeft. Ga je, ga je de ruimte in? Natuurlijk. En we gaan gebruik maken van een van die handige ruimteschepen. En daarmee zullen we zo ver de ruimte ingaan... dat niemand ons met de primitieve aardse ruimteschepen meer achterna zal kunnen komen. En vanuit de ruimte... stel ik dan mijn eisen... Dat is veel eenvoudiger en veiliger. Iemand zou eens op het idee kunnen komen dat hij me zou kunnen bestrijden. En dan zou ik al te voegtijdig van mijn krachten gebruik moeten maken. Nee, de wereld zal mij onbeschadigd in handen vallen. Daar zou ik maar niet al te vast op rekenen voor Je bluft, Melden, en je weet dat je bluft. Je hebt niets meer om mee te vechten. We hebben onze eigen blauwe man nog. Natuurlijk, en dat is jammer. Maar wat zou je kunnen doen? Wij hebben de ruimteschepen. En zonder ruimteschepen kan ook jouw blauwe man ons niet achterna. Nee, nee, ik heb me te veel op mijn werk hier moeten concentreren. En daarom heb ik die professor Marcus, die goede sulmer, even gelaten van wat hij was. Die werkt zich toch wel in de nesten met zijn gedoe. Omdat hij geen ideologie Kom, heeft, Nee, nou dat die ideologie. ideologie is niets. Goed. Ter zaken. U zult straks. <laughs> ...in deze belachelijke houding. Getuigen zijn van een historisch moment. Dagelijks zal de koepel van dit blauwe fort opengaan. En u zult in een majestueuze vuurkolom... ...onze ruimtecapsules zien vertrekken... ...met mij en de mannen die ik nog nodig heb. En natuurlijk... ...mijn blauwe man aan het stuur. En het andere ruimteschip? Laat u even uitpraten, meneer Stevens. De kernreactor van het andere ruimteschip... ...is in bedrijf gesteld... ...maar het ding zal niet vertrekken. De energie zal geen uitweg vinden... ...behalve... In een explosie. En gelooft u mij, die explosie zal voldoende zijn om de blauwe ruïnes en alles wat erin is... U in kluis, mijn heren, voorgoed van de aardbodem weg te vagen. Met getrokken revolver zult u de eeuwigheid ingaan, meneer Stevens. ja. Waar staan we nou? En ik kan nog steeds geen vin verroeren. Ik geloof werkelijk dat het spel is uitgespeeld. Misschien komt Marcus met zijn blauwe man ons nog bij tijd te hulp. Hoe zou die moeten weten wat er met ons gebeurd is? Trouwens, die zal zelfs zijn handen wel vol hebben. Fernandes? Die durft geen stap in de blauwe ruïnes te zetten. Maar als hij geen bericht krijgt van ons. Hoe lang zal het duren voordat de grote klap komt? Ja. Dat heeft onze vriend er niet bij gezegd. Waarschijnlijk weet hij het zelf niet precies. Kijk eens. Wat? Daarboven. Die koepel in die zaal. Hij gaat open. Ik kan niks zien. Ik kan mijn hoofd niet bewegen. Stel je voor, Stevens. Die koepel heeft 300 miljoen jaar dichtgezet. Ja, ja. Van sommigen zei het al. Een historisch moment. het Stevens. Ik denk alleen aan het moment dat wij ook de lucht ingaan. Nu rijdt de ruimtecapsule recht onder het gat. De luiken zijn dicht. Ziet het er eigenlijk primitief uit. Primitief, maar effectief. En geen ontstappingsraket. Het moet een ontzettend gebundelde kracht zijn van die reactor. Moet zich zo afzetten tegen die blauwe kunststof. Als die kunststof bestand is tegen dat geweld. Zal het misschien de ontploffing van de tweede raket ook kunnen weerstaan. Laat we het hopen. Maar waarschijnlijk zullen ongerichte krachten wat. Daar staat die stil. Het zal nu wel ieder moment kunnen gebeuren. Vreemd die stilte. Ik herinner me nog vroeger al die onderdeeldingen, dat gedoe, dat aftellen dat overal te horen was, al die mensen. Ja, laat jij je, je leven nog maar eens voor het laatst aan je voorbij gaan. Daar gaat het. Misschien wordt ons het wachten bespaard en worden we verbrand in de hitte van de uitlaat. Dat is niet zo ongezellig. Er is hier geen sprake van een raket, dus waarschijnlijk ook niet van een uitlaat. Die blauwe mannen wisten hun energie heel goed gerecht te gebruiken. Die zullen jullie veel te gaan... Een wegschietende lichtkogel in de nacht. En nou maar wachten op de tweede. Is er nou niets dat we kunnen verzinnen? Verzinnen wel. Maar zolang we ons niet kunnen bewegen, kunnen we bedenken wat we willen. Daar schieten we niks mee op. Ik heb jou nog nooit zo pessimistisch gezien, Stevens. Uh, ik weet dat jij altijd optimistisch bent. Als er geen enkel lichtpuntje meer is, is dat optimisme wel misplaatst. Om met Fernandes te spreken, we weten niet waartegen we moeten vechten. Als we gebonden waren, konden we proberen ons los te vergelijken. Als we geboeid waren, dan zouden we... Fernandes, we kunnen we niet oproepen. Waar is de radio? Die heb jij in je zak. En ik kan geen pink verroeren. Ik kan hem wel niet uitkrijgen. Als je je op de grond laat vallen, misschien valt hij dan wel uit je zak. Heb je het al geprobeerd? Ik heb niet eens de kracht om op de grond te laten vallen. Ik ook niet. Dus niet Fernandez oproepen. Nee. Als we maar wisten hoe lang we tijd hadden. Hm. Zou ons dat iets helpen? Misschien gaat die... die verstijving... ja, misschien trekt die vanzelf wel weg. Net zout, Pilaren. Sodom ja. en Gomorra gaan dadelijk op hun vormen. Jouw dichtbij, is maar. Stil. Wat is er? Ik dacht dat ik wat hoorde. Of er iemand aankomt. Waar? Vertuiveld, ik hoor het ook. Kun jij het zien? Niets. Ik kan me niet omdraaien. Het geluid luid komt dichterbij. Zullen we toch nog gered worden? Wat heb ik je gezegd? Als ik maar niet de rest van mijn leven in deze houding moet doorbrengen... dan wacht ik nog liever tot de vulkaan in elkaar spat. We hebben Jack ook nog... Ik zou hem graag eens ontmoeten. Als hij er net zo monsterlijk uitziet als die blauwe man van Vosommerland. Maar geen monster. Hij is inderdaad de enige die ons kan helpen. Als ze op tijd hier vandaan komen tenminste. Hoor jij nog iets? Nee. Nee, niet meer. Daar kon ik maar achter omkijken. is niet nodig. Ik kan vanuit mijn ooghoeken zien. Eh? Er komt inderdaad iemand aan. Ik zie een schaduw. Wie? Wie komt eraan? Wacht nou even. She Fermo